In a while, and if I give in to you, baby, don't you let me down, don't you let me down, 'cause I want you.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 Deze Belgische zangeres die kan blij zijn he, met de voetbalwedstrijd van vanmiddag. Het gaat lekker met België. Staan 4-1 voor tegen Tunesië. Je hoorde, 'Cut Me Loose' van Emma Bell.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 But on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 Ik weer zo'n plaat die we de hele tijd niet meer gehoord hebben. Dus vandaar weer eens gedraaid op de zaterdagmiddag bij ZFM. Yo, de Wamek en Wamek en de teardrops. Dit weekend wordt er uh, gereden op het uh, circuit Zandvoort. We hebben het over de dnrt T-races. Overigens uh, live te volgen via de, de Pitcam op het uh, circuit uh, Zandvoort via de CFM-app.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 Taking their time right behind my back, and I'm talking to. WK voetbal de wedstrijd België tegen Tunesië. Een beetje prijsschieten, of niet? Ja, een beetje prijsschiet. Een beetje, beetje prijsschieten tegen de, land, tegen de paal. Oh. Maar de VAR hoeft nog niet ingeschakeld te worden. Nee, nee. waren nee, geen nee. goals. Maar goed, nog, voorlopig nog steeds 4 tegen 1. En we hebben nog 11 minuten te gaan. Althans, officiële speeltijd. En dan komt er komt een verlenging er nog bij. Dus nog een klein kwartiertje, vermoed ik zo. Hier is Ariane Krande.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 The colors in you, I see them too And boy, I like them, I like them. Je nog een keer langskomen op de zaterdagmiddag bij CFM. De hit van Ariane Krande en No Tears Left to Cry. Zojuist hoorde je de evenementagenda de komende dagen weer heel veel te doen hier in Zandvoort. Maar één evenement, die wil jij er nog eventjes tussenuit vissen en even wat meer aandacht aan besteden. En dan hebben we het over de fietsvierdaagse. Want ook dit jaar zullen de deelnemers aan de Zandvoortse fietsvierdaagse door de mooie omgeving van Zandvoort worden geleid.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 Fiets Vierdaagse 2018. Nou, dat komt weer mooi uit hè? Alle extra kilo'tjes van Sanford uh, Culinair kan je er weer affietsen gewoon. Van dinsdag tot en met vrijdag de Fiets Vierdaagse in Sanford.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 Là-bas, dans le lointain, Les neiges du Kilimandjaro, Elles te feront blanc -monde. La fille qu'il aimait, il s'en allait, main dans la main, il la revoit quand elle riait.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 Daar is de eindstand van die wedstrijd geworden. Vijf tegen twee, dus een ruime winst voor de Belgen. We gaan op naar het nieuws. En weer van vier uur doen we nog even met een zonnig singeltje van Alvaro Solar. Hier is la cintura: De seda. Calienta mi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 Ik tu ayuda no lo tengo en las venas y no la puedo controlar. Y bajando, bajando. Hacia mí, ven haak je aan no... me,